En Dit geweld heeft volgens de rechtbank een dermate ernstig en structureel karakter dat de samenleving erdoor in gevaar komt. Minister Bruins vindt dat mensen voorzichtig moeten zijn met medische behandelingen die niet door de verzekering worden vergoed en waarvoor ze een crowdfundingactie opzetten. Hij kan zich voorstellen dat mensen zich als laatste hoop richten op alternatieve behandelingen, maar vindt dat ze dat altijd met hun arts moeten bespreken.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 Veertien Russische YouTube-kanalen die nepnieuws verspreiden... hebben de afgelopen jaren samen miljarden views gekregen... en miljoenen dollars aan advertentieinkomsten binnengehaald... blijkt uit onderzoek van een Amerikaans bedrijf. De kanalen, waaronder de Russische nieuwszender NTV... zonden nepnieuws uit over onder meer een Amerikaanse politicus... die orgaanhandel verzweeg... en de economische ineenstorting van Scandinavische landen. Agenten zijn opnieuw aan het zoeken naar de vermiste Anja Schaap. Dit keer kammen ze samen met vrijwilligers de duinen uit bij Katwijk. Dat doen ze op basis van nieuwe informatie. De 33-jarige Schaap verliet op 29 mei s'nachts een café in Katwijk... en verdween daarna spoorloos. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 33 tot 27 graden. In de namiddag trekken vanuit Zeeland naar het noordoosten... felle onweersbuien over het land.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 Ja, en dit is het tweede deel van ZFM Zandvoort Lunch. Hij wil niet meer zoveel ja zeggen. Zegt hij dat, ik ga niet meer zoveel ja zeggen. En het programma begint en wat zegt hij? Ja! ja. Nou, welkom bij het tweede deel. Hoor tweede bij je deel. hoor, Roy. Zeg jij ja. maar lekker ja. Ik ben een ja-knikker. Ja. Maar um, welkom bij het tweede deel van Zandvoort uh, Lunch. Oh ja? En uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En uh, wat gaan we doen deze tweede uur? We gaan het nou. natuurlijk uh, hebben over, uh, over de 24 uur van Zandvoort. Het uh, is een heel mooi programma. En daar gaan we het natuurlijk uitgebreid even over hebben zometeen. Uh, uitgebreid even. Uh, even. Oh, <laughs> ga je nu vooral dat <laughs> Godzamme. Godzame. We gaan er eventjes uitgebreid over uh, hebben. Ja, we gaan er eventjes ja. er uitgebreid <laughs> over hebben. En uh, we gaan uh, praten natuurlijk uh, met Susan Jansen over, nee, over de vrienden van Zandvoort Live. ja. Je brengt me nu helemaal van het stuk, dolly. Ja, en, leuk. Hè? Uh, nee, ik dat ben een ik helemaal niet. Ik ben niet de gewone zender. Ik ben een stoorzender. Ja, nou, dat, is, dat is zeker een <laughs> Toestel. Toestel. Ja, ja, gaan we weer. Uh, maar uh, dat dus. En we hebben nog wat uh, nieuws. Ja, politienieuws ook, hoorde ik. En, ja, er is in de regio best wel weer wat gebeurd, hoor. Ja, en we gaan het ook ja. nog over voetbal hebben. Dat, dat, dat gaat wel ja, goed. Ja, wat was dat uh, nou ook alweer? Ja, we gaan het zo meteen over voetbal hebben. Oké. Okay. Ik, uh, ik wist goed. niet dat jij van voetbal hield. Ik, ik ook niet, maar ik wil het er wel even over hebben. Oh. Ik hou van het entertainment gedeelte van voetbal. Aha, weet je wat ik raar vind, trouwens? Over Betel. voetbal gesproken. Heb je gezien op het nieuws dat er straks helemaal niet meer gerookt mag worden in de stadion? Ja. Ik vind dat raar. Hoezo? Je rookt ze, ook wel niet. Vind, nou, het maakt er niet uit. Ze moeten en, ik, even stoom afplaatsen. Nee, maar dat, ik vind, weet je... Dan zeggen ze, ja, dat past niet bij sport. Nou, kom op, waarom niet? Sport is hartstikke spannend. En als jij verslaafd bent aan roken... Ja. dan heb je juist... Bij spanning en, en, en emotie heb je behoefte aan zo'n sigaretje. Laat die mensen lekker stoom afblazen, zeg. Maar ik vind het zo erg worden. Ze hebben toch hele aparte gedeeltes. Er is een gedeelte voor rokers. Er is een gedeelte voor niet-rokers. Ja. En dat gedeelte voor niet-rokers gaat al steeds groter worden. Wat is de volgende stap? Dat, dat, nou, dat ik, ze straks ik, geen biertje ik, mogen drinken. Ik weet wat de volgende stap is. En dat nou. is nu bij de horecaal. Ja. De eerste rij van het ras mag je niet meer roken. Nou ja, oké, okay, weet je, dat uh, horeca, ik vind dat ook, ik, ik, ik vind het zo betuttelend. Maar dat uh, horeca, maar ik, in, een, in een voetbalstadion, kom op, doe even normaal met z'n allen. Ik vind dat dit echt veel te veel is. Ja, gaat. Mogen, ik vind wel gewoon dat er rookhokken mogen zijn. Zeker. Ja, nou dat vind ik, ik ook. Was, uh, zeker, zeker bij, bij voetbal. Dat, dat, dat hoort erbij, dat is onlosmakelijk verbonden. Blijf toch eens een keer overal met je takken vanaf. Kijk, als het veiligheid of wat dan ook is. Dat je een goede reden hebt. Ik, maar geef het ik, druk. ik vind dit, ik vind dit uh, te ver gaan. Ik was ja. bij de toppers uh, van het weekend. Ja. En uh, daar had je gewoon op dat moment nog rookruimtes. Uh, maar ja. die rookruimte zit helemaal niet meer zo vol hoor. Dus dat maakt mensen zo nee, dus, druk. Nee, nou daarom. En geef die mensen die nog wel dat safie nodig hebben de gelegenheid. Uh, uh, uh, Ban ze niet helemaal uit. Doe even normaal. Ja, in ieder geval, zo. we gaan op naar twee uur natuurlijk. Ja. Dan hebben we meneer Rijmers zometeen aan de telefoon. Meneer Rijmers is hospitality uh, deskundige. Coach. En, uh, coach. Deskundige, coach, het kan alle twee. En uh, ja, hij gaat zo meteen vertellen hoe gastvrij hij de Zandvoortse horeca en Zandvoort zelf vindt. Ja. En uh, daar ben, ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Dat is natuurlijk. Uh, in de, heeft in de Telegraaf een heel mooi artikel gestaan. Uh, ja, en dat, naar aanleiding daarvan ja. gaan we toch ook even met hem spreken. Ja, man. zeker weten. Hij heeft hartstikke leuk commentaar gegeven en had een paar goede punten. Dus we willen graag uh, wat meer daarover horen van meneer Rijmer zelf. Zeker. Ja. En uh, ook met uh, Marcel Buscher over de pitspills. Hey. En. We willen natuurlijk ook zijn mening even weten. Wat kan er even een beetje veranderen in Zandvoort? Om die Formule 1 zo, gasvrijheid, zo gasvrij mogelijk te maken. Ja, ik, ik heb hem gesproken en hij is uh, heel druk. Uh, en, en natuurlijk, alle ondernemers in Zandvoort die zijn momenteel uh, echt uh, met in hun bovenkamer ook bezig van ja. Hoe gaat dat op ons afkomen? Waar moeten we ons voor voorbereiden? Hoe moeten we ons daarop voorbereiden? En uh, ik kan me ook voorstellen dat ook zij zijn overvallen nu hè? Ja. daarmee. Want reken maar dat je wat extra dingen moet gaan regelen... om iedereen uh, die, die straks aanklopt bij je bedrijf... te kunnen voorzien van een goede maaltijd en een uh, goed gekoelde drank... Of, Hè? Ja. Dat, dat moet je toch allemaal maar eventjes uh, gaan organiseren. Want daar komt best wel wat voor kijken. Ja. We gaan even lekker naar muziek luisteren. Laten we het doen. En uh, we uh, gaan uh, naar ja. een trol luisteren. Een trol? Ja. Een trol? Hij is een Nederlandse trol. Dotan? Gaan Dota. Dota. ah, Hou we op nou daarmee. Hebben we het al gehad? Like. Ja, daar moeten we nou over ja. ophouden. houden. colors into black and white.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 So effective with the bad blood, bad blood Keep on riding till it blows up, blows up All I wanted was a real love But I feel no Silent voices to a distant crowd I'm still singing, but there's no one around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 See you, but I can't touch, and touch Cause I feel numb no. So infected with your bad luck, bad luck. Keep on running till it blows up, blows up All I wanted was a real blow But I feel numb no.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 Aan. En uh, Dotan uh, gaat binnenkort... Uh, ja, hij heeft zijn comeback natuurlijk. En uh, die trollegate hebben nu afgesloten, hè, Dolly. Want het is gewoon een goede muzikant. Zijn het we vorige is, uh, week uh, al uitgekomen. Ja, joh, die man die heeft toch eigenlijk helemaal geen trollen nodig. Het, hij is zo verschrikkelijk goed, joh. Zou hij soms misschien uh, uh, uh, uh, een beetje onzeker zijn? Of zo? Dat zou ook kunnen. Ja. Maar uh, ik, ik weet wel zeker dat hij uh, uh, goede muziek maakt. En hij is binnenkort, uh, gaat hij in Paradiso optreden weer als comeback. Dus uh, oh, leuk. hartstikke leuk. Hij is leuk. helemaal terug. Leuk. Goed zo. Maar uh, ja, wat, uh, we gaan eventjes een stukje race ja. nieuws hebben: Race ja. Radio, alleen op CFM. Ja, want in het kader ook van het regionale nieuws natuurlijk. En uh, alles wat zich afspeelt rond de Formule 1 hebben we iets te melden. Want spoorwegbeheerde ProRail gaat geld steken in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. En verschillende media hebben al gemeld dat wanneer de Formule 1 naar het circuit Zandvoort komt... het mogelijk moet zijn om meer treinen over het spoor te laten rijden tussen Haarlem en Zandvoort. En dat dreigde een probleem te worden bij ProRail. Nou, bezoekers die in mei volgend jaar naar Max Verstappen wil, willen komen kijken... die kunnen volgens ProRail dat ook prima via het spoor gaan doen. Want het is waar dat de organisatoren van de uh, Dutch Grand Prix Zandvoort... onder meer uh, de gemeente op inzetten... en de toeschouwers zoveel mogelijk laten komen... via alternatieve vervoermiddelen. ProRail maakt de belofte om het baanvak tussen de badplaats en... Uh, Zandvoort een upgrade te geven. Dat moet vooral gebeuren op het gebied van de stroomcapaciteit. En de huidige stroomvoorziening is ingesteld op vier treinen in het uur. Maar na de anderhalf miljoen euro die de spoorwegbeheerder in de opwaardering steekt... moet het mogelijk zijn om met acht treinen in het uur over, te gaan, over het spoor te gaan... Nu bestaat de kans dat wanneer er meer dan vier treinen in het uur het materiaal gaan rijden... het materiaal oververhit kan gaan raken en dat de stoppen gaan doorslaan. Nou, de maatregelen om tot een grotere stroomcapaciteit te komen... gebeuren volgens, volgens ProRail in een Formule 1-tempo. Normaal duurt het volgens de spoorwegbeheerder meerdere jaren om tot zoiets te komen... maar nu gaat ProRail het op dit project letterlijk in een snelheid zetten waarmee Max Verstappen... over de verschillende internationale circuits raast. Volgens ProRail zien zij het belang in van een goede bereikbaarheid... tijdens een uniek evenement voor Nederland... waar heel veel toeschouwers getuigen van kunnen zijn... om diezelfde Verstappen als eerste de finish over te zien gaan. Want dat is natuurlijk wel het doel. Hè? Ja. Nou, we zijn benieuwd en we hopen dat, uh, dat ProRail het waar kan gaan maken zodat uh, de mensen allemaal met de trein kunnen komen. Nou, dat was weer eventjes. Race Radio. Alleen op ZFM. En dan gaan we natuurlijk zometeen het, uh, het laatste uur uh, van 2 uh, tot... Uh, van twee tot drie hebben we alleen maar over de Formule 1 en over Zandvoort. Ja. Want we hebben meneer Rijmers aan de telefoon om rond de klok van kwart over twee. Ervan. Als onderdeel daarvan. Ja. En we gaan bellen met Marcel over de pitspills. En natuurlijk over de gastvrijheid over Zandvoort. Dus dat moet helemaal goed komen. Hé, hey, waar ik ook wel een beetje vrolijk van word, Dolly, dat, ja. is, um, dat is toch wel van die voetbal. Er is op dit moment een toernooi bezig. Ik weet niet precies hoe het toernooi heet. Dat probeerde ik net op te zoeken, maar ik kon het niet vinden. Maar uh, waar het Nederlands elftal in de finale staat. Ze hebben gisteren gespeeld, ja, hè? 3-1 gewonnen van, van, van nou, Engeland. Ik zag het niet zitten, hoor. Want die Engelsen die waren hartstikke goed. Hè? Ja. En ik, ik dacht, oh mijn god. En, en ik zag wat stumperige acties. Ik denk, ik durf niet meer te kijken. Ik, ik, en ik ben ook echt weggezept. En daar heb ik later zo'n spijt van gehad. Want ik zag dus dat ze die gewoon die Engelsen met 3-1 weggespeeld maar hebben. Maar jij hebt dus eens gewoon zitten kijken. Ja, tuurlijk. Okay. Was op Nederland 1 gisteren, en oh, PO1. Ik, ik heb het niet gevolgd. Echt niet? Nee, nee, oh, nee, nee, nee. Jongen, toch. Maar je gaat toch wel het damesvoetbal kijken, hoop ik, hè? Natuurlijk naar die mooie benen. Ja, want daar heb je wel weer zin in, natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. ja maar die, die, die, daar verwacht ik ook wel wat van dit jaar. Weer. Jazeker, natuurlijk. En, en al die artiesten in Nederland, die verwachten ja. er ook van... Wat van, want anders gaan ze geen Nederlandstalige, of gaan ze geen, niet aanmoedigingsliedjes maken. Zoals Jan Smit, André ja, Rieu ja. hebben, hebben en, en ook John De Bever zit er ook bij. Want je krijgt de lach niet van mijn gezicht. Die ja. hebben een liedje gebracht. En daar gaan we een klein stukje naar luisteren. Super song. Hey. zijn de zijn de meiden? Wij, wij zullen altijd samen strijden. Wij staan zij aan zij. We laten van ons vooren als we scoren. En dat gaat ze doen, hoor. Want weg naar Nederland. En ieder ja, en dat is natuurlijk uh, Jan Smit, André Rieu en John de Bever. Maar, uh, Dolly, ja. André Hazes heeft ook een liedje uitgebracht, Junior. Oh. We moeten, we willen. We strijden, we winnen. Geen tijd meer voor twijfel. Zit van binnen een samenstaande ster. Die kleur is ons leven. We juichen, we schreeuwen. We gaan alles geven en vechten als leeuwen. wat het leuke is van deze liedjes, ze zijn allemaal commercieel uitgebracht. Natuurlijk, liedjes uitbrengen is commercieel, Dolly. Heerlijk. Maar ze zijn allemaal gekoppeld aan winkels. Of eentje dan niet. De dit nummer van André Hazes is aan de KNVB uh, gekoppeld. En dan heb je. is er dat... geen winkel. Nee, nee, dat, ik bedoel, commercieel oh. is het gekoppeld. En um, daarna heb je dat liedje van Jan uh, Smit. Dat is, uh, dat is uh, voor, uh, voor de blokker. Oh. En het volgende liedje is van Maan. Ik kom. Ik kom er uh, Van eraan. Appie Heijn. Uh, die is van Albert Heijn. En ja. die gaan we helemaal even draaien. Oké. Okay. Ik maak niet uit hoe vaak je valt. Het gaat om dat je gaat.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 Niet uit hoe dus sterk je staat, zolang je maar de finish ziet. De grote golf begint als rimpel, maar aan het einde van zijn reis op de hoogste berg hem niet. Neem de tijd om te groeien en geniet van de route. Op een dag zul je er staan.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 Ja, ik kom eraan van, uh, van Maan en uh, dat is al wel een eerder uitgebracht liedje van haar, hoor. En ze uh, hebben hem in de uh, voetbalversie uitgebracht en uh, ik vind het een uh, lekker nummer. Ja, ik had me nog opgegeven om uh, in het publiek te gaan zitten bij uh, de opnames. Oké. Okay. Ja, samen met Sam. Maar ja. toen uh, bleek dat je minimaal 18 jaar moest zijn. Hoe oh. zo jammer. Ik had er wel bij willen zijn bij die opnames. Ja. Vind ik wel leuk. Hou je vast, maar ik eraan. Ja. Nou, ik vind het ook leuk dat ze die ouders en die uh, moeders... en, en, en die, uh, iedereen bedanken erin. Ja. Ik vind het, ik, leuk. Ja. Ik vind het een leuk nummer. Ja, ja, Wat ja. er vrolijk van. Ja, en ik zeker. hoop dat ik ook van al die wedstrijden vrolijk van word... Van de, ja, dat we toch met z'n allen weer even ja. dat oranje gevolgen krijgen We hebben het soms wel gewonnen mogen we dit ook wel winnen, toch? Nou, ik vind, ik vind het wel heel leuk... Dat, dat, uh, dat toch die hele sfeer en emotie weer begint op te bouwen. Hè? We hebben het jaren niet meer gehad. Nee. En toen was het echt aan het inkakken. Hè? Ja. Want uh, ja, vroeger zag je hele straten versierd met oranje... en, en iedereen die was daarmee bezig... En, in buurten werden het grote tenten opgezet... zodat iedereen gezamenlijk ging kijken met de hele buurt. En ja, dat, dat, dat was aan het verdwijnen. Gewoon simpelweg door dat er geen successen meer geboekt werden. Ja. En nu voel je dat weer opkomen. En ik vind het vooral voor de jongeren erg leuk... dat ook zij kunnen proeven van dat sfeertje, weet je. Ik ken het dan nog van vroeger. Je krijgt toch een beetje jeugdsentiment. Heb jij dat niet? Want nou, dat heb toen ik wel. jij klein was, had jij ook zo'n periode, ja, hè? Dat, uh... Ja, zeker. En ja. dat we ook wel uh, bijna in de finale steeds stonden. Ja. En ik weet nog heel goed, als jongetje was ik, um, in, woonde ik in Haarlem... en we hadden inderdaad met z'n allen de straat gerood versierd. Ja. Helemaal uitpundig en wel. Ja. En we hadden ook, ik had ook een eigen vlag. En die vlag oh. hing op onze schuur aan een stok, heel mooi. En op een gegeven moment ik was een beetje bang aangelegd als kind en ik was uh, altijd nachtmerries en uh, ging heel veel mijn bed uit dus ik zeg dan mama ik hoor allemaal geluiden buiten ja. en uh, nou dus uh, ja, ga lekker slapen stel je niet aan zegt ze en uh, dus ik leg geslapen. slapen volgende dag vlag gestolen weet je dat, uh, dat is mijn herinnering <laughs> Wat erg. maar jij hebt uh, ook een andere bericht want er is een uh, politiebericht binnengekomen. Ja, dat klopt. Um, ik, ik, ik, kan alleen, ik, ik vind het zo raar. Ik had hem opzij gezet en uh, ik kan het gewoon niet meer vinden. Um, maar goed, ik, ik weet wel ongeveer waar het over ging. De datum weet ik niet precies meer. Het was ergens eind mei, 28 mei geloof ik... is er een uh, poging tot beroving gedaan in Zandvoort bij de Tollenstraat. En dat is gebeurd bij dat fietspad naast en dat gebiedje... Naast uh, de begraafplaats. Dus als je de Tollenstraat hebt en je gaat zo rechtdoor... dan loopt langs het spoor uh, zo'n gebiedje met, met, met het fietspad. En uh, daar zijn uh, drie jongeren geweest... die een meneer hebben getracht te beroven. En de politie is druk op zoek uh, naar getuigen. Um, mocht u nou iets gezien hebben of gemerkt... Neemt u dan alsjeblieft contact op met de politie... met telefoonnummer 0900-8844. En dat was dan het berichtje. business. Yeah, yeah. Hey, Mr. Policeman, What? I don't want no trouble. Hey. I just wanna drop my jiggle. Policeman hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Gaan na uh, ja toch. Uh, langzaam op naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht weerbericht luidt als volgt. Ja, we kunnen vanmiddag weer enkele stevige regen- en onweersbuien verwachten... met kans op hagel en zware windstoten. De temperatuur stijgt naar 23 graden. De wind waait uit het zuidoosten en is vrij krachtig van kracht. Als we daarna vanavond kijken, ja, dan gaan die onweersbuien snel naar het noordoosten wegtrekken. Het is een tijdje droog, maar vannacht neemt de kans op buien weer toe. De wind wordt zuidwest en neemt verder in kracht toe. Hij wordt hard tot stormachtig aan zee met windkracht 7 tot 8. Morgen wordt het onstuimig met... Uh... Aan zee een harde tot stormachtige zuidwesten. Later op de dag neemt de wind in kracht af. En het weerbeeld bestaat uit een mix van zon, wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt naar 18 graden. Tijdens de pinksterdagen wordt het een stuk rustiger. De zon schijnt geregeld, maar er is op beide dagen ook een buienkans. En de temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. En ook na de pinkster blijft het wisselvallig met dagelijks kans op buien. De temperatuur ligt veelal rond de 20 graden. De eerste dagen er nog onder en later in de week weer een klein beetje boven. En al dus medegedeeld door Rico Schreuder. in een lege bad als bier. Scherven en scheuren in de behang. We trappen de deuren terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer. Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf. Ik vraag aan je voicemail om nog een tweede kans. Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt. Begin te kraken bij kleine scheurtjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren, maar laat de karma bepalen. Ey.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 yeah. En dat uh, was een moment zonder jou hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, ja, ja, dat ik. Weet was ik. er gewoon, ja, ik ja, ja, ja. Het zonder jou. Maar op. ja, we gaan toch even hebben over ja, de 24 uur van Zandvoort, Dolly. Ja, want dat, dat, uh, ja, je, je spreekt het zo makkelijk uit, hè? Ach ja, de 24 uur van Zandvoort. Dat is wel behoorlijke maar, tijd. He? Behoorlijke tijd is dat. 24 uur is lang... Maar uh, vergis je ook niet in wat er allemaal te doen is, want het staat 24 uur lang, staat Zandvoort, boordevol boorde met allerlei activiteiten. En dat zijn activiteiten rondom het dorp, uh, activiteiten rondom de natuur, is natuurlijk ook Zandvoort, activiteiten rondom het strand en activiteiten uh, rondom het circuit. En um, de, u kunt bij de, bij de VVV en uh, bij het uh, casino, bij de gemeente... Uh, bij verschillende zaken in het dorp... kunt u een uh, flyer halen of een soort informatieboekje. En de, nou ja, je staat gewoon versteld wat er allemaal te doen is de hele dag. Voor jong en oud. Uh, voor mensen die graag bewegen. Voor mensen die het graag wat rustiger aandoen het uh, uh, uh, mode, uh, uh, wandelen, uh, fietsen, uh, noem maar op. Laten we eens gaan kijken waar het allemaal mee begint. Het begint uh, s'nachts om 12 uur al. Uh, dan gaat het, het bij het Hollands Casino de nacht in met Peter Beense. Hartstikke gezellig. En uh, er is een uh, classic uh, casino bus. En dat is een uh, dubbeldekker. En daar kun je een drankje drinken en ook daar kun je uh, casinospelletjes doen. Dan is er een uh, KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Die doet ook mee en daar is een uh, experience te beleven op verschillende tijden in de ochtend van die 15e juni. Uh, je kunt de dromen proeven van Zandvoort. En uh, daar moet u voor zijn bij de Kerkstraat. Tea, chocolate en more. Uh, wat is er allemaal nog meer te doen? Een, een speciale avondbingo, ook gezellig. Een rondleiding door de protestantse kerk. En uh, daar kunnen vrijwilligers u van alles over deze kerk vertellen. Voor de kinderen, aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht... kaas voor kids. Wat dacht je ervan bij Kaashuis Tromp? Daar kun je van 10 tot 11 gaan kijken en gaan beluisteren hoe kaas wordt gemaakt in een workshop. En je mag natuurlijk ook proeven. Dan is er aansluitend ook van 12 tot 1 en van 4 tot 5 een kaas- en wijnproeverij voor de echte kaasliefhebbers. Je kunt bij de buitenbeeldenroute gaan lopen, of fietsen. Ook allemaal mogelijk, want het wordt één groot openluchtmuseum in Zandvoort. En um, er is natuurlijk, uh, mag niet ontbreken, een verrassende sloppies wandeling op die dag. Wat is er veel te doen, hè? Ja, nou, het, het is gewoon niet normaal. Ik kan het ook niet allemaal op gaan noemen, want dat redden we niet in de tijd. Dan zitten we hier tot zes uur. Dus ik zou zeggen, mensen... Ga even naar de VVV en haal zo'n prachtig boekje op... waar het allemaal in staat. Maar ik wil u graag even een, een, ja, een indruk geven van, van wat er allemaal te doen. Oh ja, hier ook uh, een Zandvoort shaken. Hartstikke leuk, toch? Je kunt trouwen voor een dag. Ja, en, doe, je, mag, doe je met me trouwen? Voor een dag wel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Voor één dag wil ik wel met je trouwen. Maar ik, eh, als zodra het nacht wordt, ben ik weg, hoor. Ik ga geen huwelijksnacht <laughs> met je doen. Nou. In de Amsterdam Beach Hotel. <laughs> Live op de radio. Ja, ja, ja. Nee, laten we dat maar niet doen. Dat is geen goed plan. Je kan wel, en dat is misschien wel leuk om te doen... aansluitend op die trouwdag... De, trouwdag het spannende moordspel spelen. Kijken of je... Dat kan bij Center Parks Hotel. Ja. Kijken of je het DNA hebt van een echte rechercheur... Op het circuit kan je met je eigen fiets over het circuit. Je kan fietsen op het circuit. Je kan een wandeling maken door de Canemar Duinen. Je kan yoga doen bij zonsondergang. Moet ook natuurlijk een prachtige ervaring zijn. In de hoop dat die schijnt natuurlijk. Uh, een, een Asian Pet Tide Workshop. Ik heb hem al zien voorbijkomen op kanaal 40 van Ziggo. Uh, daar mag je zelf op het strand... Uh, je maaltijd wokken onder begeleiding van de kok. En dan uh, alle ingrediënten die staan daar voor je klaar. Je kunt natuurlijk ook een mooi spel spelen in de escape room. En je kan een meet en greet, do greet doen met de reindersusjes van uh, 1 tot 3. U weet wel, die uh, succesvolle Zandvoortse tweeling uh, die uh, prachtige kleding ontwerpen. Uh, en je kan natuurlijk ook als sidekick komen werken bij onze radio. Want ZFM is van s ochtends zes uur tot s'nachts 12 uur aanwezig bij dat hele evenement. En wij zullen van alles voor u verslaan en zoveel mogelijk laten horen. Wij zijn aanwezig in het restaurant Ep en Vloed. Want uh, ja, bij het Badhuisplein, daar gebeurt ook van alles. Dat is het bruisende festival, Hart. Van die dag en ook daar is een informatiepunt. die u op weg kunnen helpen. Zij zijn daar aanwezig vanaf 11 uur ochtends. En zij kunnen je tippen over de leukste activiteiten. en ze kunnen je wegwijs maken in Zandvoort. En daar staat natuurlijk ook het hoofdpodium. waar tussen 2 ja. en 2 uur s middags en half 1 een wel waanzinnig muziekfeest plaatsvindt. Ja, en daar willen we eigenlijk naartoe praten, maar we hebben Suzanne nog niet aan de telefoon. Die oh. bellen. We proberen haar zo meteen nog even ja, te bellen. Contact met haar op te nemen, ja. zodat ze het zelf even kan toelichten. Want Suzanne van het Amsterdam Beach Hotel is samen met Marcel Boucher van Rabbel... en uh, Brigitte van het Wapen van Zandvoort... Uh, de uh, grote organisatoren achter dat zangspektakel op het Badhuisplein. Dus we gaan straks even met haar daarover verder praten. Zeker weten. Eerst kan. muziek. Hoi. Ik ga alles filmen. Ja, ik heb... Is leuk? Nee. Wie hoor ik daar? Ik ben te lang. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, dit gaat helemaal niet goed. Zaterdag 15 juni is 24 uur Zandvoort en dit betekent dat iedereen hier de deuren open gaat gooien voor jou. Dus kom langs voor een rondleiding in het dorp, of ga hertenspotten in de tuinen, of ga naar het circuit. Er is van alles te doen. En ik ben vandaag op het strand om alvast twee voorproefjes te doen van het programma. Ik ben Seb. Welkom bij jongen. Wat gaan we doen? We gaan uh, partij bakken. En waar gaat dat straks dan plaatsvinden? Uh, het idee is dat we eigenlijk gewoon op het strand te doen. Dus straks hier midden in deze strandtent. Dan gaan we gewoon live partij bakken, ja. Nou, ik ga het nu doen. Jij gaat het nu doen. We gaan even achterop naar de keuken. Daar staat Mart als het goed is, op ons te wachten. Today we are uh, making tea in partij. Zo. Oh shit. Uh oh oh. I love this. I wish I could cook like this every night. And someone tells me what to do. Okay. some nuts, pepper. Yeah. But ready. It's ready. That's See? it. Yeah, that's it. Yeah. Thanks. Yeah. yeah wow, well, beautiful. Thank you. Wow. So this is what we made. Yeah, it smells beautiful. It smells great. <laughs> I want to eat this right now. Oké, okay, op 15 juni kan je hier naartoe komen om? Uh, uh, live partij te bakken. Live. We uh, mogen zelf alles snijden, zelf de saus maken met je voetjes in het zand. Ik zou komen als ik hier was. Op 15 juni. Toch? 15 ja, juni. Heel goed. Je doet het geweldig. Oké. Okay. mee naar Zandvoort-aan-Zee. Ik ben er al. We zijn er al, inderdaad. <laughs> <laughs> ja, zoals we net al vertelden, 15 juni is het zover de 24 uur van Zandvoort. En een van die evenementen begint om 2 uur die dag. En dat is de Vrienden van Zandvoort Live. En dan hebben we wederom natuurlijk Suzanne Jans aan de telefoon. Goedemiddag, Suzanne. Goedemiddag. Hey Suzanne, goedemiddag. Welkom in de Hallo, uitzending. Welkom. Hallo. Hi. Hoe staat het ermee? Ja, nog, uh, wat is het? Een weekje te gaan? Een weekje? Ja, het wordt nou erg spannend, hè, natuurlijk. Of heb je zoiets ja, maar... van, nou, we zijn er klaar voor? Of moet er nog... Ja, sorry, kom ik hoor mezelf weer. Dus... Ja, vervelend is dat, hè. Dat is inderdaad heel lastig als je aan die kant van de telefoon zit. Ja, moet je even wennen. <laughs> Maar we zijn um, ja, de laatste de loodjes, het gaat goed goedkomen, ja. maar er moet nog wel wat gebeuren. Dat snap ik helemaal, ja. ja. Dus dat wordt uh, echt eraan trekken deze week. Ja, ja. En um, hopelijk mooi weer. Ja, daar dat is... zitten we nu wel een beetje mee. <laughs> dat is natuurlijk altijd een risico in Nederland. En we zitten allemaal ja. zo verschrikkelijk met je mee te hopen. Want het zou natuurlijk desastreus zijn als we noodweer krijgen. Hoe, hoe zien ja. de voorspellingen eruit voor volgende week? Nou, ik heb besloten om niet meer te gaan kijken. Je hebt groot gelijk, want <laughs> je ziet het. Er wordt af en toe van alles voorspeld. En dan blijkt daar in Zandvoort in ieder geval helemaal niets van te kloppen. Ja. Uh, dus uh, nee, kijk maar inderdaad niet meer. We gaan gewoon uh, de avonden daarvoor, iedere avond op onze knietjes even voor ons bed, voor het slapen gaan. Ja, even een zonnendansje. Ja, ja, precies. Ja. En we gaan even natuurlijk ook even over het evenement hebben. Jullie hebben natuurlijk een mooie line-up, een kleine greep. Jeroen van de Boom, Luna, Yves Berens uh, uh, en nog vele anderen. Uh, ja. Wat is het laatste nieuws rondom het evenement? Um, ik kan vertellen, ik weet niet of ik dat al gedaan heb, is uh, de opening wordt uh, gedaan door wethouder Verheij. Leuk, mooi. En uh, dan uh, hebben wij alle scoren in, uh, uitgenodigd ja. om uh, ja, iets moois neer te zetten. En dus dat ik is. Ik kan uh, um... niet veel over zeggen. Ik zou gewoon komen kijken. En dat is om twee uur dan, hè? gebeurt dat, Op neem ik aan. Twee uur begint, ja. Dan de komt de wethouder, de wethouder met de koren. Ja. ja. Met de koren, oké. Okay. Wat ik nog meer kan vertellen is dat wij um, Debbie, ja, ze, ze werkt onder de naam Debbie Sansford. Debbie is een heel erg bekende tatoeëerdster. Ja. Zij is, uh, even kijken, zij doet mee aan het programma van MTV. Uh, volgens mij is het Just Tattoo of Us. Ja. En zij komt uh, live uh, mensen tatoeëren, als je dat wil. Maar toch niet op het podium? Nee, nee. Oh, zij ik schrik op al. Het Huisplein. Hij <laughs> <laughs> staat daar met een uh, kraampje. Ja. En uh, normaal gesproken uh, zei ze al... Ik zet geen kleine uh, tatoeages meer. Uh, maar dat wil ze wel doen voor dit evenement. Leuk. En uh, vanaf 45 euro kan je bij haar terecht. Ja, geweldig dat ze dat wil doen, zeg. Maar ze ja, woont hier in Zandvoort wij, toch ja, ook? Ja, gewoon Zandvoort. Ja, ja, vandaar dat ze dus ook betrokken wordt... bij die 24 uur Zandvoort. Maar geweldig ja. dat ze dat wil doen. Ja. Ik denk, dat ze, ik denk zomaar dat ze heel veel aanloop gaat krijgen. Denk je ook niet, Suzanne? Ik denk het ook. Nou, <laughs> <laughs> ja. dat, dat was mooi nieuws. En is er misschien nog iets wat we nog niet gehoord hebben... We hebben een meet-and-greet met Jeroen van der Boom. Oh! Ik zou daar nog even op terugkomen ja. hoe we dat gaan doen. Ja. En vanaf morgen kan je, als je in ieder geval uh, onze site Vrienden van Sanford Live hebt gelijk, ...kan je vertellen waarom je een meet-and-greet wil met Jeroen van der Boom. En dan uh, gaan wij, uh, voor het optreden van Jeroen, gaan wij uh, een paar mensen uitloten... Of inlozen. <laughs> Eigenlijk inlozen, in uh, ja. <laughs> die kunnen na het uh, optreden van Jeroen... Uh, in het Amsterdam Beach Hotel... Uh, een meet-and-greet met Jeroen doen. Wat leuk. Wat leuk. Ja. Helemaal goed. We zijn er druk mee bezig. Nou, ik merk het. Zeg. Het, het blijft zich zeg maar ontwikkelen ook, hè? Het is maar ja. goed dat het volgende week is. Want anders dan, dan gingen er zoveel dingen gebeuren... die kan je niet eens meer in 24 uur proppen. Ja, ik, uh, en uh, wat ik niet moet vergeten... Nou. is de presentatie. Van, en uh, Roy, die bij jou zit... Hallo. Die neemt uh, de dagpresentatie op zich. Oh, ja. Goed zo, en, Roy. Ja, dat vinden we helemaal leuk. Moet dat je wel zorgen dat, dat je, je haar goed, goed zit, hoor. Hij ja. heeft nu stekeltjes. <laughs> Hartstikke leuk toch? Ja. En uh, Jeroen, wordt, af, of, uh, Jeroen? Roy wordt afgelost door uh, Frank Fink. Oh, die de okay. avond uh, presenteert. Nou, en die, maar die treedt ook zelf op, toch? Frank? Frank ja. die gaat nog even draaien ook. Ja? ja? En daarna, nadat hij klaar is, uh, gaat hij uh, het presenteren op zich nemen. Nou, kijk eens aan. Ja. Het uh, wordt uh, echt helemaal van top tot teen een echt Zandvoorts gebeuren. Ja, zeker en, uh... weten. Ik heb, ik heb nog wel even een vraag, Suzanne. Um, het is tijdens het 24 uur van Zandvoort. Hè? En jullie worden ja. aangeprezen als festivalhart. Uh, wat gebeurt er nog meer op het plein tijdens het, in het festivalhart? Weet jij dat? Um, wat ik weet sowieso is vanuit 24 is er een marktkraam op het uh, Badhuisplein... Dus iedereen kan ook naar het badhuisplein komen. Om daar bij de marktkraam te vragen. Wat ze kunnen gaan doen die dag. Ja, het is een informatiepunt, hè? Wordt dat, hè? Die kraam. Ja. ja. En wat er nog meer is, wij verzorgen een aantal uh, foodtrucks. Dus je kan ook lekker een hapje eten. Oh. En dat is ook op het badhuisplein? Ook op het badhuisplein. Um, waaronder de Holland Casino. Truck. Uh, en bovenin, want ze hebben een hele grote Engelse dubbeldekker, ja. kan je spel speluitleg krijgen. Over, uh, de, over de spellen over, van ja. het casino, zeg maar. Van het maar. casino, ja. Dat mm -hmm. ja. leuk. En we hebben nog een aantal marktkraampjes. Nou. Dus uh, wil je nog een beetje shoppen, dan kan dat ook. Ook nou, nog. Leuk, nou, leuk, nou, leuk. Nou, nou, ik ben zo nieuwsgierig naar hoe het er allemaal uit gaat zien. Volgende Bij week jongen. weten we het, hè? <laughs> Hoe gaat het trouwens met je voet? Uh, ik loop weer. Gelukkig. Gelukkig. Oh, ja. Jongens, dat werd ook nog heel spannend, ja, hè? Ja, ja. Heeft Suzanne zo de voet gebroken, zeg? Even ja. Terwijl al die spannende dingen voor de deur staan. En, laten we eerlijk zijn, je hele uh, handel gewoon doorloopt, hè? Ja. Want dat moet ook allemaal nog even tussen neus en lippen doorgeregeld worden. Ja, toch? Ja. ja. Het, het gips is eraf. Goed zo. En uh, ik ben weer mobiel. Mooi. Dus, uh, dat moet ook wel weer goed komen. Toch? En tot slot, uh, Suzanne, jij hebt zelf ook nog een, een leuk evenement komend weekend. Ja, vanavond. vanavond. Oh, is dat vanavond? vanavond? Vertel, vertel. <laughs> ik heb uh, vanavond 150 vrijgezellen over de vloer. Oh, ik toch maar Alleen heen? voor jou. Alleen voor mij. Wacht maar zo. Ga je speed daten? We nee, zijn um, in samenwerking met Ja. Um, en zij um, uh, via loveborrel.nl kan je je inschrijven. En dat heeft tot nu toe 150 uh, mensen opgeleverd. Dus we hebben 75 dames en 75 heren. En uh, die, um, ja. Wellicht uh, hun match uh, gaan uh, tegenkomen. Dus, maar je mag dus niet zomaar binnenkomen stappen vanavond? Nee. Je, je moet je echt aangemeld hebben. Afdeden, ja, maar je kan nog wel langskomen vanavond. Dan betaal je aan de deur. Oké. Okay. En um, we moeten wel kijken natuurlijk, want 150 mensen is al een hoop. Dus Zeker. Dus of het nog bij kan, weet ik niet. Vol is vol, hè? Ja, vol ja. is vol. Ja, dat is een risicootje. En, um, ja. Wij hebben dan uh, tijdens die avond uh, hapjes, drankjes... en uh, DJ Ronald van der Pool die, de die draait. Maar goed, laten we eerlijk wezen... als het vanavond niet lukt aan de deur en het is een groot succes... zal er toch ongetwijfeld ooit wel weer eens een tweede avond komen? Dat doen we vast zeker. Nog een keertje. <laughs> <hums> <hums> <hums> nou, Suzanne, we moeten op naar het nieuws... en zometeen hebben we meneer Rijmers aan de telefoon. Dus uh, we gaan even door... Ik wil je weer bedanken voor je tijd. En uh, we spreken elkaar volgende week met het allerlaatste alle nieuws over jullie mooie evenement. Helemaal goed. Okay. En uh, zorg dat je haar goed zit vanavond, hè Suus? Je weet het maar nooit. <laughs> Ja, misschien moeten we er toch maar heen gaan. Dankjewel. Dat daar moeten we ons ja, inschrijven. Ja. Oké, okay, okay, tot daar weer. Dankjewel. Hoi, hoi. En wij gaan luisteren naar Luna en op naar het nieuws. En Luna treedt trouwens ook op de vrienden van Zandvoort Live. Dus hartstikke leuk. Zeker. Een leuke artiesten ook hoor. Zfm. En zometeen meneer Rijmers het uh, allerlaatste uur met ZFM Extra. Het net niet halen Je wist antwoord Maar je wacht net over de tijd Of met een strafschop Tussen de palen Maar de keeper Zo, so, dit was uh, de Zandvoort Lunch van de, deze vrijdag. En uh, wij gaan op naar ZFM Extra. Zometeen met meneer Rijmers. En we bellen met Marcel Boucher van Rabbel over de gastvrijheid van Zandvoort. Dus blijf lekker luisteren naar het allerlaatste uur van Zandvoort Lunch Extra. Of ZFM Extra, moet ik zeggen. En uh, hier op de Zandvoortse Radio. Zometeen meneer Rijmers. De laatste ronde maakt de concurrentie We met de directeur Jij wilt haar zoenen en zij wil het ook wel, na het fete drankje Zegt ze sorry, maar ik moet nu echt weg Hé, hey, hey. niemand die je wil, niemand die je moet, niemand die met jou mee gaat Want jij zit ernaast, bijna, is niet helemaal, je hebt het niet gemaakt whoa, whoa, whoa. Tot zover het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5